Bij een tankstation op het zuidelijke eiland Jolo werd het hoofd gevonden van een 36-jarige leraar. De man was drie weken geleden door Abu Sayyaf ontvoerd, maar zijn familie weigerde het losgeld van zo'n 28.000 euro te betalen. De Filipijnse president Arroyo heeft het leger en de politie opdracht gegeven hard tegen de groepering op te treden. Abu Sayyaf strijdt sinds begin jaren 90 voor een onafhankelijke islamitische provincie.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 Aan de grens met Noord-Korea hebben Zuid-Koreaanse activisten een ballon opgelaten met duizenden pamfletten tegen het regime in Pyongyang. De organisatoren zeggen dat ze op deze twintigste verjaardag van de val van de Berlijnse muur... meer internationale aandacht willen voor de mensenrechten schendingen in Noord-Korea. Volgens gegevens van de regering in Seoul zijn er in Noord-Korea zeker 150.000 politieke gevangenen... die in zes strafkampen worden vastgehouden.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 Het weer overwegend bewolkt met mogelijk wat zon en een matige noordoostenwind. Vooral later plaatselijk wat lichte regen of mondregen. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journal.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 het frappante is, Albert Jan. Ja. Het, het is tot vier uur uh, is het uh, regenachtig geweest. Vier uur in één keer de De race voorbij. Ze zijn gefinist. Dus, uh, ze zijn dus Stop dus, uh, met de regen. Stop met de regen! FM Race Radio Pit Report. Pit report. We, We report. hebben wel een spannende wed race gehad op het circuitpark Zandvoort. De Zandvoort 500. Daarover Willem van deze, wat ze zijn gefinist. Willem? Ja, dat klopt helemaal. En uh, zoals je net al meldde, de uh, die werd gespaard. en er was voor Pluffie. Geloof ik, ook het zijn om te stoppen met regenen. Dus ja, jongen, jongen. Het is wel frappant <laughs> en uh, leuk toch? Een race, uh, ja, toch spannend uh, tot op het eind. Het was uh, de equipe, Sebastian Bleakon al uh, Ronald van der Laar, die uiteindelijk gewonnen hebben. Maar uh, zeg maar drie kwartieren uh, voor tijd uh, hadden ze nog een voorsprong uh, van een 2,5 uh, ronde. Toen was het, uh, ja, Sebastian Bleekmal het stuur overgaf van uh, Ronald van der Laar. Ook geen uh, langzame jongen, die uh, had ook aardig te zog Maar in de auto die inmiddels aan het tweede plaat was opgerust, deed uh, het hard. Uh, die 8-star, ja, die gaf het stuur over een... Uh, Nicky uh, Pastorelli. Uh, en die Pastorelli had zoiets van uh, uh, twee rondjes af de top. Uh, we hebben nog drie kwartier. Ik ga ervoor. En die rijdt uh, constant uh, sneller. rondes die uh, rijdt af en toe rondjes. Dat die 11 rondes als de leider in de wedstrijd. En die kwam uh, dichter en dichterbij. Hij kwam echt uh, niet dichtbij uh, genoeg. Uh, Eindelijk wel de tweede plaats. Equip uh, David Hart, uh, Nicky Pastorelli met een Pieter. Uh, achter de e uh, Sebastian Bleekemal, uh, Ronald van der Laar. Derde was het uh, Euromegaan uh, met uh, Hoevert Bos en van uh, Becker. En dan gaan we nog even kijken. Op de zesde plaats wordt het uh, Equip uh, Tom Coronel met. Uh, Mark Koster en Paulien Zwart, uh, winnaars in uh, decisie 3 en 6 uh, overal, 7 overal, uh, toch nog heel uh, sterk... Ik heb Tenis maar Marijn van Grandhoud met een optreden met de uh, Red De tweede expeditie, als het goed is, dat is nog een beetje afhankelijk van de beslissing van de wedstrijdleiding. Uh, maar daarin uh, de winnaars, uh, de laatste Prenter. Nou, dat zijn uh, de winterkampioenen van het afgelopen jaar. Dus ja, hè, halen ze hier weer uh, volgende punten. Dan uh, ja, beginnen ze uh, dit winterkampioenschap dus uh, automatisch... uit de maat. Dat is uh, wel, uh, leuk voor haar natuurlijk, dat is uh, Lisette Braams, derde geworden in de uh, vierde divisie. Die dat samen met uh, Duncan IJsman en uh, ja, voor haar is het uh, wel zo prettig uh, na de afsluiting in de finale race. op een uh, hele vervelende manier uh, kennis gemaakt met het uh, Huis en nu dan uh, in het uh, eerste optreden daarna het podium uh, te mogen bestrijven. Ja, dat is leuk voor haar, dat is een mooie comeback. Ja, zeker weten. Ja, met al uh, ja, een race uh, over vier uur. Maar toch, uh, uh, ja, het snel voorbij gedaan. Omdat er uh, van alles en op wat uh, op de baan en ook naast de baan gebeurt. Uh, en dan heb ik het naast de baan, uh, onder andere met de pitstops uh, natuurlijk. Ja. Pitstops, uh, we hebben professionele uh, coureurs hier aan de start. Maar er zijn ook mensen ja, die meer geïnteresseerd uh, uh, zijn. En uh, zoals een vol onder andere uh, dat er iemand tegen uh, vergeet de uh, race-antwoorden aan uh, uit uh, <laughs> Ja. Alles is mogelijk, op zo'n dag. Die, die stond er na 50 meter, die schreefde me Ja, ook, ook dat gebeurt. Stress, pure stress. En dat is het mooie aan de DNRT-evenementen. Ja. Oké, okay, ze zijn binnen. Nou, jij hebt het droog nu. Ja, ik uh, heb het nu ook. Oké. Okay. Dus, uh, nou, wordt weer dus, uh, tijd om uh, weer, een weer een beetje nat te worden, denk ik. Zo dadelijk. Uh, naar dorp fietsen zo. Heel ja. verstandig. <laughs> We, We spreken <laughs> elkaar straks. En uh, Willem, hartstikke bedankt voor deze update van de, de Zandvoort 500. Ah, Dankjewel Willem voor deze vanaf het circuit Park Zandvoort. Hier is Kopley lovers in Japan. hoor hoorde je de single van uh, Lenny Graffitz. Ja, Lenny Griffiths in uh, Thinking of You. We zijn bijna aan het einde van de wedstrijd van vandaag. SV Zomvoort tegen Overbos. Dus snel over naar Joop Veres. Ja, waar het toch inderdaad om op 90 staat, maar er zullen nog we een paar minuten bijgetrokken worden. Ten eerste van de wissel van de keeper van Overbos, die waren nog wat blessures. Maar eh, ik heb nog veel groter. de, Hieuwse, de Zandvoort staat met 2-3 achter. Uh, nee, hè? Bingo. Twee knijpers van fout in de Zandvoortse verdediging zorgen ervoor dat de Overbos eh, nu gewoon eh, met een 2-3 voorsprong bijna naar huis gaat. Want het zal niet zo heel erg lang meer duren. De Zandvoort heeft nu nog een kans. Alle van staat in het 16-meter gebied bij Overbos van de vrije stik. Maar hij raakt alleen maar eh, iemand van Overbos. Ik weet niet, de politie biedt een nam? Ik denk na op de weg. Dat is gewoon een lage, lage bal en dan gaan we een heel snel uitvallen van Overbos. Ziet u kan die erbij komen? Ja, dat is een helmende over de uh, zijlijn ter hoogte van de middellijn. Overbos mag gaan gooien. Zalvoet moet gewoon die bal zien te pakken te krijgen en dan een snel uitval hopen. Misschien nog iets van de jaarts en dan gaat hij weer uh, over de zijlijn. Voor Overbos, nog steeds. Ziet u daar aardig, bal over de zijlijn. En uh, Een van de betere spelers van de veld, nummer twee, is van uh, Overbos. Die uh, mag de bal weer naar binnen brengen. Pingelen, pingelen, tingelen. En daar gaat iemand over de knie. De scheidsvochter, ja, hij fluit ervoor op de hoek van het 16 meter gebied. Krijgt Overbos een uh, vrije schot. Ja, en uh, met het veld, met die gladdigheid. Je moet maar afwachten wat er gaat gebeuren. Iedereen, ook uh, nog een beetje naar achteren van de scheidsvochter. Nou, dat is 10 centimeter en de weet is geluid zich dan genoegen van mij. Alles van Zandvoort is nu op de eigen helft. Natuurlijk, we moeten die bal te pakken zitten krijgen. Er komt een voorzet, een, een goede voorzet van die, vanuit die vrije stop En daar gaat iemand... Ja. Dat, dat scheelt er heel erg weinig. Die bal ging rakelings over het doel van, uh, van Boyer de Vettel en het blijft nog binnen. Hij gaat in de blauweer, daar zit hij voor langs te gaan. Oké, okay, Zandvoort is nu alweer de bal kwijt. Lieve bal. Of de spits, de ene samen spits van Overbos die er staat, kan, ja die kunnen erbij komen ook. En het is gelukkig voor je de set die daar eh, die bal kan grijpen, wordt de overtreding opgemaakt en dan gaat hij meteen uitnemen die bal. Want het is gewoon, die bal moet naar voren toe. Bas Lemmens. Aan de rechts de kant van het veld. Kom Bas, schoot die bal naar voren en zie je gaat die pingelen, dat is niet tijd. Daar gaat hij weer het is ongelooflijk. hij denkt wel. Hij heeft hem nog steeds in de bal en echt schuurt hij Kaal in. Kaal laat die bal van zijn voeten springen en die bal gaat weer de andere kant op door een Overbosvoet. Jutta Arisen kopt die bal, dat is duur, ja, zat er wel in. Duurde in de zin. tegenstander in de rug bij die kop nu wel. Overbos, die heeft een vrijerschop opnieuw, op de helft van Zandvoort. De hoogte van de 16 meter gebied. is hij al genomen. En dat is nummer 2. Dat is een hele goede voetballer, die jongen. Die kan het absoluut. En die gaat de bal voorgeven. En hij heeft het één keer. En daarom wordt het gevlacht en gefloten Voor buiten het spel. Dat scheelt heel erg weinig. Belefet met een, een rotgang achter die bal aan. Van nogmaals, Santander heeft niet veel tijd meer. Om hier eventueel nog een gelijk spel uit het vuur te slepen. Uh, gezien de tol van de wedstrijd, daar is de hele wedstrijd sterker. Maar Overbos is er toch overheen gekomen. En Zandvoort zou dus, oh, een slechte bal of weer van Boyde Fet. Ja, er wordt gevraagd en gevraagd van een de spel. De scheidsrechter die wimpelt het weg. Er komt weer een bal, weer een voorzitter dus nee Ook weer heel ver naast. Boyde weer rennet naar die bal toe. Als van Zandvoort staat er bijna voorin op twee, drie manna. De rest is allemaal aan de voorkant te vinden. En die bal moet er dan wel komen. Boyde heeft dat problemen met uitschieten. Dat weten we, maar waarom maakt hij dan niet echt iets anders doen? Maar goed, hij doet hem weer opnieuw. Weer slecht, want hij glijdt weg. Komt niet verder, zelfs naar zijn eigen verdedigers. Die moeten daar nog het werken, ook om die banden te kunnen redden. En het is uh, Bas Kales die dat doet. Bas Kales, gaat helemaal alleen. Hij trouwens, iedereen staat voor. Zwitteraars, zwartenspreek, van de bandtuig. En weer de paars. Kaars. En weer die nummer twee van Overbos. En weer een voorzet. En op de zit hij erbij. Hij kan er net wegpikken voordat uh, de spits van Overbos gevaarlijk wordt. En nog eens die bal die zegt: Ja, nu is Jan, remt rond. Kijk de vrije schot mee, werd terecht. Neem het dan maar, ga niet op voorklaartje zitten kijken. Geef die bal een rotschop naar voren toe, misschien komt hij ergens terecht. Inderdaad, was Lemans stopt hem door, maar in de voeten van Overbos spelen En die kunnen weer die bal gaan ruimen. Tegen, dat is hooggevaarlijk, Rijsberg, die kan hem breed leggen. Oh, oh, hij heeft eigenlijk niet de te heel erg weinig.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 Alleen staat uh, op de helft, staat uh, Bostalis voor het eventueel. Weer een hele slechte corner van de rest. Uh, Dit is een uitzicht, Zo Sofort laat nu absoluut drie punten liggen. Oh, oh, oh. Dit is niet nodig geweest. Uh, ja, uh, kijk, dat heb ik al eerder zelf al gezegd. Als het gewoon 3-4-0 staat met de rust, dan was er niks aan de hand. Van. Dat is ook heel normaal geweest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 Ja, nou, dat heeft hij dus in principe al gedaan. Ja, ja maar ja, dat, dat het werkt is niet. niet. Gedaan, hè? Maar er, er moet een andere in komen, denk ik. En dan, uh, die bomen moeten gewoon in. En dat gebeurt niet. Dat laat ze al liggen. En dat uh, kost je gewoon de kop. Nou, uh, Joop, uh, we gaan uh, je verdriet ja. een uh, klein beetje goed maken met de gauw oude die we gaan draaien. Oké, okay, maar ik draai je er toch zo weg dus <laughs> wel, welke, welke gaan we draaien, Albertje Wij gaan uh, terug in de tijd. We gaan naar Michel Poornareff met Love Me, Please Love Me. Dankjewel Joop, fijn weekend. Graag gedaan. Dat was Joop Rensi, inderdaad, wederom een verlies voor SV Zalvoort. Ja, dit is, uh, het was een zes-punten-wedstrijd eigenlijk. Ja. En uh, nu komen ze toch wel erg ver achterop. En uh, nou, het is de derde, derde verliespartij op rij. Dus, uh... Laten we er maar gewoon over ophouden. En luisteren naar de muziek. Dat doen we. Sean De muziek uit de jaren 80 hoor je veel vullen komen bij Soft op zaterdag.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 Uh, Daar ga ik gelijk even door, want al die activiteiten uh, die we de live verslag, verslag van hebben gedaan. Uh, het, circus, het filmprogramma van volgende week. En, uh, ja, ja zou... Jij bent van de week naar het circus geweest, he? Ik ben geweest. Ja, en... naar de bioscoop. Eindelijk maar toch, want ik dacht, uh, die Glenn Miller, Matinee, ik denk ik. Uh, want iedereen zei van, nou je moet er een keer heen gaan. Nou, een volle bak, hè he, gewoon. Het was nou zo goed als uitverkocht, en uh, het was perfect verzorgd. En dat gaat geloof ik in samenwerking met Pluspunt. Dit dus was een heerlijke klassieke film, de Glenn Miller story...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 yeah Kembler, heb je hier een paradijs in Zalvoort. Echt waar. <laughs> je kan overal terecht, hè? En Casino Royale, Play-in, Holland Casino, Zalvoort. Op de boulevard natuurlijk, hè? Ja. Niet te vergeten. Uiteraard. Dus, uh, nou, Kembler, uh, kan, je, kan je voldoen hier. <laughs> ja, in Alstazen kan je ook gamblen, hè? En ja, ook nog. In de, in de nog. Kerkstraat sure, kan je ja, ja. Je kan maar blijven ouwe. gamblen. Je de, de single van Madonna, overigens. Oké, okay, was dit Madonna? Madonna. Een oude, of was het een nieuwe? Nee, een oude. Wat een minder bekend plaatje van hem. Ah, okay. Leuk om een keer te draaien.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 is wat ik zei tegen haar die 40 dagen die werden 40 maanden We bij elke nacht voor het slapen gaan die zinnen halen.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 Slaap lekker Slaap lekker hey, Is wat ik zei tegen haar Sla Lekker ding hey, jij is lastig Nog meer jij Is fantastisch toch Is wat ik zei tegen haar ja, dat vind ik ook. Wat vind ik ben Ik het helemaal mee Nee, wat je is. net vertelde. Okay. Ja, nee, ja, nee, helemaal goed. Doe je goed. Om je bijna aan het einde gekomen van dit programma. We hebben nog twee platen gegaan. Maar ja. misschien ook nog wat nieuwtjes. Heb je nog wel wat papier staan wat je kwijt wil? Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk even aan, aan een heleboel dingen niet toegekomen. Nee, dat weet ik. Dat uh, begrijp maar ik. Maar alles is natuurlijk... Uh, de belangrijkste dingen zijn terug te lezen in de Zandvoortse courant. En uh, ja waar heel overzichtelijk trouwens de begroting uh, staat uh, vermeld van de gemeente. Wat ze willen doen... Uh,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 ...worden uitgezonden, omdat daar gewoon censuur op gepleegd gaat worden. Dus oh. die Duitsers die pakken dat gründlich aan, om zo te zeggen. Mm, Oké, okay. nou, nou. ja, Willem-Alexander ja. natuurlijk met zijn garnaal. Ja, hè? Dat garnaal was ook leuk. Die uh, moest naar de te gaan of zo, hè? Zoiets was ze toch... Nou, vrij vertaald, laten we van een garnaal geen walvis maken. Dat okay. is netjes uh, gepubliceerd. Ja, helemaal goed. En volgende week vrijdag natuurlijk, vrijdag de dertiende... Vrijdag, vrijdag de, de 13e, oh jee. Dat is oh, helemaal uh, spannend. En, uh, maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor elk land. Er zijn andere landen die andere dagen als uh, rampspoed hebben. Maar voor Nederland, ik zou uh, mensen die daar gevoelig voor zijn, vrijdag de 13e maar een vrije dag nemen. Oké, okay, nou helemaal goed. Ja, uh, vrijdag moet ik werken, dankjewel. Nou, we gaan de plaat draaien. Oké, okay. nog maar heel eventjes, Albert-Jan. Oké, okay, En Spendabella is er eentje van Zidus Koorts. Thank you for coming. Home. sorry that the cheers are These are my salad days. Slowly be eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm All right.